Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Trump krijgt vandaag voor het eerst sinds zijn herverkiezing een Europese collega over de vloer. De Franse president Macron komt langs. Correspondent Frank Renaud vertelt wat de twee gaan bespreken. Nou, Emmanuel Macron wil Donald Trump vooral duidelijk maken... dat de Verenigde Staten en Europa hetzelfde doel hebben. Een einde maken aan de oorlog in Oekraïne. En concreet komt dat er dan op neer wat Parijs betreft... dat niet Rusland zijn zin krijgt... maar dat opgekomen wordt voor de Oekraïnse belangen. Later deze week gaat ook de Britse premier Starmer... naar het Witte Huis voor een bezoek aan president Trump. Er is een explosie geweest in het Russische consulaat in Marseille. Dat is een soort overheidsloket... waar Russen in Frankrijk onder meer terecht kunnen voor een nieuw paspoort... of om door te geven dat ze een babytje hebben gekregen. We weten nog niks over schade of eventuele slachtoffers. In het centrum van Amsterdam is vanochtend vroeg een man neergeschoten door de politie. Het is niet duidelijk wat er gebeurde. De politie heeft het over een dreigende situatie. De man was bij kennis en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden. En zet je wandelschoenen maar vast klaar als je van een uitdaging houdt. Zo'n beetje nu begint de inschrijving van de Nijmeegse Vierdaagse. Toch verwacht de organisatie vandaag nog geen stormloop bij de aanmeldingen. Nou, ik denk dat het vandaag nog mee gaat vallen, omdat vandaag alleen de inschrijving start voor de jeugd en voor mensen die de afgelopen 20 jaar succesvol hebben deelgenomen. En burgergroepen moet ik daar nog aan toevoegen. Het spannendst wordt het denk ik op, op 10 maart, want dan gaan de resterende tickets in de verkoop voor iedereen die nog deel wil nemen. De Nijmeegse Vierdaagse begint op dinsdag 15 juli. Er kunnen 47.000 mensen meedoen.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 Goedemorgen Zandvoort, we zijn er weer. Um, wat gaan we allemaal doen uh, deze uren? We gaan praten met Roy van Buringen over het kindercarnaval. Daarna met Paul Waaien over het uh, combineren van afvalopramen en wandelen. Dat wordt in Zandvoort uh, gedaan op twee weekenden in maart. Carina gaat praten over kunstschaatsen met de mensen die mee hebben gedaan aan de wereldkampioenschappen. Michiel Tsiba en Daria Danalova. In de tweede uur gaan we praten met Mirko Gerritsen over de plannen van het Badhuisplein. De commissievergadering was nogal heftig en aanstaande dinsdag is de raadsvergadering daarover. Pieter Saarloos is oud-voorzitter van de fotokring Zandvoort die dit jaar 75 jaar bestaat. En aan het eind praten we met Udo Gijsler. Die woont al heel lang in Zandvoort en is ook fotograaf in Zandvoort. Maar houdt zich ook bezig met andere culturele vlakken. De Techniek en de muziek is gedaan en wordt gedaan door Maya Kop. Ger Loogman doet de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld. En uh, als het goed is gaan we praten met Roy van Buringen. Ja, als het goed is... Ja. Nee. We horen in, in gesprektoon van Roy. Dus... Uh, ik ga hem nog even terugbellen. Ja, we gaan nog even terugbellen. En, uh, ik weet niet of je nog een tussentijds muziekje hebt, maar... Uh, ja, heb ik wel. Nou ja, anders... Uh, Roy, goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben. <laughs> ja, het ging even een beetje mis, maar we, we zijn er weer. We zijn er weer. <laughs> Roy, uh, het kindercarnaval gaat uh, gelukkig wel door. We zijn de krocht natuurlijk aan het afbreken. Ja. En jij hebt een nieuwe locatie gevonden. Uh, ja, zeker. Uh, de afgelopen vijf jaar ben ik betrokken geweest bij kindercarnaval in Theater de Krocht. En uiteindelijk... Uh, ja, uiteindelijk uh, zijn we met uh, Sanford in gaan kijken van nou, kunnen we niet kijken of het een door kan gaan, nieuw doorkang kan, kan gaan vinden. En uh, ja, dat is gelukt en, uh, en dat is uh, de, het dorp, de dorpskerk geworden. Hoe kom je daarop? Uh, uh, centraal, uh, leuk of... Nou ja, Centraal, leuk, zeker. Het, uh, het is een toegankelijke kerk waar ook gewoon feesten en partijen georganiseerd kunnen worden. Um, ja, eigenlijk is kindercarnaval natuurlijk een, uh, een katholiek feest. En we gaan het in een protestantse kerk <laughs> houden. Um, maar ja, eigenlijk al snel was alles in kan en kruiken. Ja, mooi, ja. Ja, um, zeker. Als je de locatie bekijkt ten opzichte van de krocht, is die groter? Ja, zeker. Hij is groot en er kunnen meer, uh, meer bezoekers uh, in. En daarom is onze promotie uh, ook wat groter dan normaal. Mm -hmm. En uh, het zou ook leuk zijn als het gewoon wat meer mensen gaat trekken. Ook omdat we gewoon komende jaren verder ermee willen. Ja, um, wat mij opviel, en dat vond ik altijd wel leuk. Uh, de kinderen gingen naar het carnaval, uh, zeg maar in de grote zaal van, uh, van de Krocht. Ja. En de ouders vierden een soort subcarnaval uh, achter de bar. I ja, ja, dat heb je natuurlijk nu niet zo, maar we hebben wel voor de ouders gezorgd. Oh ja, en uh, krijgen die een apart gedeelte? Achter in de kerk of zo? Uh, nee, aan de zijkanten van de kerk. Hè? Ah, oké. Okay. Dan gaan we tafels en stoelen neerzetten en dan kunnen mensen gewoon lekker zitten en uh, eigenlijk genieten van hun kinderen. Nou ja, als de kinderen dat leuk vinden, want uh, misschien ja. moet je er wel een doek tussen zetten. Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja. Hé, hey, um... Wat, wat gaat er allemaal gebeuren op zo'n uh, carnaval? Want ik, ik las dat er nieuwe dingen zijn, spannende dingen. Ja, nee zeker. We, ga, we, gaan, we beginnen om twee uur. 2 uh, maart is dat. En uh, dan, um, dan gaan we beginnen we gewoon met van oud, met de opening. Prins Kees gaat altijd dan een opening houden. Mm -hmm. met de, dan beginnen we met de Polonaise en de Alaaf natuurlijk. En dan legt een beetje uit wat Carnaval eigenlijk inhoudt. Uh, verder, uh, daarna gaan we. ...hebben we van ouds natuurlijk de playback show? Um, we kunnen gewoon alle kinderen meedoen. Mag ook ter plekke uh, met een favoriet liedje en dan mogen ze weer werken. En wie het leukst uh, doet, die wint toch al een klein prijsje. Uh, maar we hebben dit jaar hebben DJ Lady Mix, onze Zandvoortse DJ, ja. die ook kinderdisco's uh, organiseert in Zandvoort. En uh, nou, die hebben we bereid gevonden om. Uh, ...om in ieder geval te draaien voor de kinderen. En normaal hadden we dat nooit, we hebben nu een zanger uh, erbij. Omdat, uh, ja, ook in Achterhoek Achterhoofd, die ouders vinden dat ook leuk... ...maar we hebben afgelopen jaren wel gemerkt dat die oude liedjes van, van carnaval... ...en uh, gewoon volksmuziek gewoon heel erg leeft, maar ook bij de kinderen. Ja. Dus toen, toen hebben we bedacht van nou, doen we er ook een zanger bij dit keer om te kijken of het, of het werkt. En wie, ja. wie gaat dat worden, die zanger? Uh, Mike Danen. Oh, nou, bekend in, uh, in uh, heel Zandvoort en omstreken. Dus die, uh, ja. En is ook, uh, als hij daar zin in heeft, een echte volkszanger? Nee, zeker. Zeker. En dat gaat ook gebeuren en dat maakt het ook wel uh, heel erg leuk. Dus uh, we zijn er wel blij mee. Ja. Um, dan uh, gaat het gewoon uh, tot vier uur door, hè? Um, zijn er leeftijdscategorieën of, of mag iedereen gewoon komen? Oh, nee, iedereen mag komen. Het is een familiefeest en het is tot vijf uur. Oh, hier staat 16, maar ik maak er gauw 17 van. Ja. Um, de Hossen, dansen, achter elkaar aanlopen, dat gaat het worden. Um, en de playback show? Ja, playback show, entertainment van Mike en, en de DJ natuurlijk, Maxime. En wat ook gewoon heel erg leuk is... Um, we, hebben, we worden echt heel goed omarmd in Zandvoort. Er zijn allemaal diverse ondernemers geweest die zeggen van nou, wij doen heel graag mee. En die hebben zich uit zichzelf gemeld, dus dat is heel erg fijn en leuk. Want uh, ja, de, de kerk huren kost gewoon geld ja. en dat moet ook gewoon. En, uh, maar wat heel erg leuk is, we hebben daardoor hebben we ook, net van ouds eigenlijk, aan het einde een leuke doodje mee naar huis. Nou, dat is en, altijd, uh, altijd leuk. Ja. Inderdaad, en daar zijn we heel erg blij mee dat dat, dat, dat gewoon doorgezet uh, kan, uh, kan worden. En dit keer hebben we gekozen voor, ik ga niet zeggen wat, maar <laughs> we hebben wel gekozen voor uh, dat alle kinderen hetzelfde krijgen. Normaal hadden ja, we zoveel, ja, ja, ja. We hadden, zoveel spulletjes om, uh, om uit te kiezen en sommige kinderen konden gewoon niet kiezen. Nee. En, en nu heb je gewoon geen verdeeltijd, gewoon één en, en dezelfde ding. <coughs> Nou, dat lijkt, me, dat lijkt me heel verstandig. Want, als je dat ziet met die kinderen die niet kunnen kiezen. Uh, op dat podium van de krocht, dat was een, een soort van uh, ongeorganiseerde onge onge chaos. Maar wel leuk om te zien, overigens. Ja, zeker. <laughs> en nu gewoon iedereen een, uh, een cadeautje. Nou, dat is hartstikke leuk. Uh, ja. Heb je grote sponsors uit Zandvoort? Of losse ondernemers? Wie zijn dat? Nou ja, we hebben sowieso de gemeente Zandvoort die uh, dit jaar heeft ondersteund. Uh, we, hebben als, uh, we hebben Fred Roosnart Producties. Uh, uh, de, de Zwemschool, De, de Drijver. Uh, Beach Club 10. Mango's Beach Bar. Uh, Sanford Inside. Uh, nou moet ik niet iedereen. Uh, zo <lacht> erg om het te, te gaan vergeten, natuurlijk. Nee, nee, nee. Uh, we hebben in ieder geval. Uh, de Protestantse Kerk die heeft ook uh, gedacht: van nou, ik steun ook heel. Uh, Heel uh, graag. Een beetje korting uh, op de huur. Een beetje korting op de huur. Inderdaad. <laughs> dus dat is ook wel fantastisch hoor dat dat gebeurt. Ja, tuurlijk. Dat ze ook, dat ze ook gewoon mede Je komt met een idee aan en dan kun, zeg je van... Nou, we gaan dit organiseren, maar... Ja, we zijn nog even aan het kijken hoe en wat. En, en dan doen ze gewoon mee. En uh, oh ja, de dierendokter... Of de dierendokter is niet het heet tegenwoordig... De Zandvoortse dierenarts. Ah, ja. uh, en uh, Beat at the Beach DJ school. Nou, dat zijn een heleboel uh, Zandvoortse ondernemers die gelukkig nog uh, bereid zijn om uh, te sponsoren. Want ja. zonder sponsoring uh, gaat het in Zandvoort uh, niet door tegenwoordig. Nee, um, nee. En goed. vooral omdat je het natuurlijk gratis wil houden, hè? Ja, nou ja, uh, van alle kanten uh, moet er gekort worden. En dat zie je ook terug in, uh, in, in de nieuwe stukken die komen over evenementenbeleid. Maar goed, uh, het nee. kindercarnaval gaat door. Um, moet... Moet er opgegeven worden? Kan je van tevoren nee. zeggen van nou, ik kom? Nee, iedereen is gewoon van wel, welkom om binnen te wandelen. Oké, okay, ja. ik vraag het omdat ik uh, zie dat gewoon alles open is. Dus iedereen mag naar binnen toe. Ouders ook, alleen die worden uh, nu wat je zegt aan de kant gezet. Ja, ja zo kun je het ook zien. <laughs> maar ja, er wordt goed voor ze gezorgd. Een hapje en een drankje. Zeker. En de kinderen uh, kunnen gewoon lekker hun gang gaan Roy. Ja. Ik wens jou op 2 maart tussen 14.00 en 17.00, 2 en 5 uur. Heel veel plezier. Ja, dankjewel. En misschien loop ik wel even binnen. Nou, je bent welkom. Dankjewel. Oké, okay, Ben. Dankjewel. Hoi. Deze keer wel uh, lekker stukjes rustige muziek uitgekozen. Uh, ja, yeah, dit is uh, Fairport Convention met Crazy Man Michael. Ja, helemaal goed. Het uh, brengt ook een beetje rust in de tent, want wandelen moet je ook rustig doen. En dat brengt ons naar uh, Paul Waaien. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik doe niet rustig uit. Ik ben altijd met veel energie erbij. <laughs> nou, dat... Uh... Dat straalt bijvoorbeeld je website ook af. Ik heb vanmorgen en gisteren nog eens even gekeken. Het ziet er uh, prachtig uit. Um, ja. Je bent een... Uh, ja, ik, ik, ik ben nu um, bij een tennisvereniging en ik zit in een banaanpak met een tutu. Dus dat is uh, eigenlijk een beetje wat ik doe. <laughs> <laughs> ja. Uh, je bent een professional plogger. Ja, klopt. Ja, But... yeah, dus ploggen uh, is eigenlijk zwaarvol oprapen, tijdens hardlopen... En ik heb al uh, 14 jaar gedaan en nu ben ik een professional. Dit is eigenlijk mijn uh, baan. Je beroep? Ja, yeah, yeah, precies. Yeah, ik probeer om een beetje koe te verdienen en mensen te inspireren om niet troep te laten, laten vallen vanuit ja, ja. de hand of, of iets oppakken. Hoe, hoe ben je daar eigenlijk mee begonnen? Uh, ben je met het wandelen begonnen en je denkt van joh, daar ligt troep, ik ga het opruimen? I was actually going to the Heidelope and now the train station and it kicked in the Strauch and it sucked all the troops there, you know, the cabona troop that either and see there could dock, plastic for packing, fast food, packaging, that sort of thing, and it dock now, as it needs to then be done, so I kept all the past, stukjes in my hand gepakt. now the train station and for that in the pull-up docked down, a to a tweet come out and Daarom was wel op uh, 29 september 2011, was de eerste keer ik heb wel uh, dit gedaan. Oh, dan heb je volgend jaar je 15-jarig jubileum, dat is ook wel mooi. Ja, ja, ja ik ben benieuwd wat ik me wat ik zou doen. Op, uh, met de 10-jarig jubileum heb ik wel een 100 kilometer gedaan aan het vloggen. Dus uh, het moet wel iets bijzonders zijn. Nou, even vooruitlopend op uh, wat er in maart gaat gebeuren. Je staat, gaat ook een marathon door Nederland lopen, zag ik. Ja, precies. In, in mei, de hele maand mei, doe ik wel een marathon elke dag in de Banaanpak. En dat gaat door de hele Nederland. Dus ik ga naar elke provincie in Nederland. Dus ik begin in Haarlem. gaat ga direct naar Zandvoort, naar het museum. En dan uh, doorgaan uh, naar den, ja, den Haag, uh, Maastricht. En boven naar Groningen. En terug naar Haarlem op de 31ste mei. Nou ja, een, het gaat over 1300 kilometer. Dat is nogal wat. Ja, yeah, het is wel eens, ja. Het is geen afstand. Ja, het yeah, is best wel pittig, maar uh, ik hoop dat ik wel veel mensen inspireren. Uh, yeah, dus ja, dat is wel de bedoeling. Ga je dat in één pak doen of trek je nog een aardbol uh, uh, aan? Ja, ik denk dat de pak een beetje rijp is bij de één van de maand Dus ja, ik denk misschien twee pakken zijn nodig. <laughs> <laughs> <laughs> en dan... Uh, uh, je inspireert mensen om mee te wandelen en, en vuilnis uh, op te rapen. Zie je dat dat uitbreidt, dat mensen dat ook gaan doen? Hè? In Zandvoort heb je bijvoorbeeld OPZ die een, een schoonwandeling doet. Ja. Ja, yeah, ik ken wel, en ook uh, bij de Pauls Museum. Ik zit nu uh, een van die kunstenaars daar. Ik heb wel verschillende pakken om mensen te wel zien. En dan morgen heb ik wel een activiteit bij Pauls Museum. Je kan wel aanmelden daar in de website. En dan kan wel een uh, kleine stukje wandeling. Het uh, is super leuk met de gezin en dan met YouTube en Basic on. Uh, alles schoon te maken. Ik ben in de banaanpak met disco music erbij. Maak ik wel een, <laughs> een feestje van. En dan gaan we wel een beetje kunst uh, ook zelf maken. Dus dat is wel morgen. Dus yeah. ja. Ja, ik, uh, ik heb het hier voor me. 23 februari en 9 maart. Dus je gaat dat twee keer doen. Ja, yeah, precies. Um, om 11 uur is het... Uh, uh, samenkomen bij het museum. Ja. Yeah. En dan uh, ga je eerst vertellen waarom en, en, en hoe, en dan ga je wandelen met ze? Ja, yeah, so het idee is dat um, uh, um, ik wel um, mensen laten weten wat ik doe en waarom mm -hmm. ik doe. De mensen inspireren die methode, maar dan gaan we wel een uurtje wandelen door de stad. En dan troepen oprapen en dan de troepen die we vinden... Dan uh, we komen wel een beetje kunstmaker, zoals sort of, sort zoals of de eind van de van de wandeling, en dan wordt de keukens we wel of komen wel in de vorm van misschien mijn nieuwe park in plaats van een bananenpark, misschien is een capri-sun park of zo. Dus ja, we komen wel een beetje kunstmaker, dan komen we de rondleiding door door de museum en later later al de mooie van al de verschillende. Um, kunstenaars zijn er. En de mission dat ik ben op, en ook het geluk zijn basic voor tien jaar nu. Ja, als je nu in het museum kijkt, en ook als je ervoor kijkt met dat kasteel wat uh, eigenlijk van, van, van, van troep is gemaakt, en binnen het museum ook, dus er wordt nogal wat gevonden aan, aan vuil. Precies, dat that, that kasteel is zo so mooi, so mooi gebouwd en zo, maar dat is, yeah, is wel wat dicht op de kron. Alleen tijdens um, hardlopen, op mijn dagelijks rondjes rond Haarlem, Sunfoot en zo, ruim ik 40.000 liter per jaar. 40.000 liter? 40.000 liter, dat is meer dan twee zakken vol per dag, alleen tijdens hardlopen. Dus je ziet dat mensen denken, het is best wel een schoon plek, maar omdat het al zo verspreid, Maar troeplift troep ligt overal. Dus ja. ja, we moeten wel een beetje meer de gedrag van mensen veranderen. En dat is wel makkelijk met een beetje muziek en een beetje glimlach. Ja, dat, uh, als je het een beetje komisch brengt, dan, uh, dan werkt het wel. Maar ja, dat zijn uh, wel allemaal uh, geplande acties, wat heel erg goed is. Maar basically ja. zouden mensen zelf een beetje meer moeten opruimen. Ja, yeah, precies. En dat is wel wat ik doe, is eigenlijk niet... Ja, je hebt wel sort of, um, verschillende, zo'n so mensen net als ik, en dat zijn, oh, ik moet wel de, de, de um, uh, yeah, government veranderen, of moet wel bedrijven veranderen, maar voor mij is het wel meer over de positieve oh. actie, die mensen kunnen wel doen. Dus je hoeft alleen een sort of beetje te boeken en niet te oprapen, en je hebt een verschil gemaakt. Dus zo so simpel is het. En ik hoop door mensen te leren, dat je kan wel beginnen met een kleine actie mm -hmm. als je uitstapt. Uh, nog even terug naar de website, want daar zie ik je ook uh, uh, slepen met, met, met blauwe zakken, een stuk of vijf tegelijk. Uh, en en met, een, met, een, met een autoband zie ik je uh, gooien. De, de, heb je die autoband ook gevonden? Ja, ik heb al, uh, ja, dat was vorig jaar, we heb al um, 81 autobanden gevonden in de sloot. Dus uh, ik heb al auto gehaald en dan de gemeente gebeld en zei hé, hey, kun je wel die opraten? <laughs> <laughs> ja, dus, ja ik, vind, ik vind alles. Ik heb al... Uh, gisteren heb ik wel uh, een nieuwe stoel gevonden. Een, een nieuwe stoel? Ja, wel, ja. Maar ja, het maakt wel iets geks van om uh, um, aandacht te geven. Kijk eens, so we kunnen wel beter doen. Wat is het, uh, het, het gekste wat je gevonden hebt? <laughs> oh, nou. De gekste, ik heb al twee keer, niet alleen één keer, maar twee keer. Ik heb al een actief goal gevonden, doel, de Dus ik heb wel dat gevonden, ik heb wel alles en wat. Dus voor de beste was, het was alleen aan te hardlopen bij Elsout in Haarlem en ik zag dit kussertje, dat was in de straat. Ik keek erin en het was eigenlijk een security box, een soort kistje daar. Het was ook opengebroken. Het was duidelijk iemand, wel. Iets slecht gedaan en dan in de straat gedaan. En ik heb al door een beetje wel gezien dat het was op een nee-kentig jaar vrouw. En ik heb wel gebeld en Ik heb wel iets van jou gevonden. Kan je wel teruggeven? Ze vonden mijn stem een beetje gek. Dus ik geef hem aan mijn vrouw. Mijn vrouw zei Dat is wel een aardig banaan. Maar door de politie heb wel terug die of dus het is niet altijd troep Soms is het wel een mooie kans om herinnering terug te geven aan iemand. Ja, dat is ook leuk. Yeah. <coughs> ja. Zo uh, wordt er wat gestolen, wordt het weggegooid en dan vindt de banaan het. Ja, yeah, yeah, precies. En yeah, ja, was al de the, all the geldwaardige spoor was weg. Maar er waren nog steeds foto's en brieven. Dus het was echt heel belangrijk voor die mevrouw Ja, nou mooi dat dat uh, gevonden is. Yeah. Nog even terug naar uh, morgen... Ja. Kinderen zijn gratis. Tussen de ja. 13 en de 17 jaar betalen ze een tientje... inclusief het museumbezoek. En ja. 18 jaar en ouderen betalen 12,50. En dat is ook inclusief museumbezoek. Uh, men moet zich wel opgeven als het kan. Graag zelfs. Ja, graag. In kleine letters allemaal. G van Loon, apenstaatje, Zandvoortsmuseum.nl Dat is het opgeven. En als mensen gewoon aankomen, mogen ze dan ook nog meelopen... Ja, precies. En we maken echt een superleuk dag. Het is uh, echt een mooie um, dagje voor, voor gezinnen gezin om neer te zijn. Je ziet over hoe geweldig de kinderen het, het, het leuk vinden. Dus het is een echte mooie uh, activiteit dat uh, iedereen zoveel yeah, iedereen vrolijk van. Oh, klopt het dat je negen maanden nog een keer gaat? Ja, ja klopt. Er zijn wel twee dagen dat ik een rondleiding kan doen met dit en dan is er één dag nog, um, waar ik doe wel een beetje meer volwassenen kunstwerk uh, doen. Dat mm -hmm. uh, uh, is altijd te zien op de website en je kan wel langs het museum gaan en vragen, oh kijk eens wat is aan uh, de hand hier. En ja, en dan als je morgen doet, dan je kan wel, ja ik doe wel ook een rondleiding en laten weten over al de gekke net Ja, ja, ja. Ja, want ik heb wel met uh, <coughs> uh, die half marathon van Egmond, ik heb wel net een pak van 32 kilo uh, <laughs> gelopen. En dat was gevoeld met 1000 plastic flesjes. Dat heb ik vanaf de straat gehaald. Heb je die, die halve marathon heb je over de boulevard gelopen? Of ben je ook echt op het strand gegaan? Ja, het was echt op strand. Het was wel echt een pittig parkour. ja, je ziet dat ook met de blikjesjurk, uh, met 600 blikjes erop. Dus ja, dat is wel veel te zien in het museum. Dus uh, ik kan wel uitleggen, als mensen uh, sort of die activiteiten morgen, dan kan ik ook iets verder vertellen over dat en waarom. Nou, de, de circuit komt eraan. Yeah, and I've been there well. For, the, for the men's machine I've seen well in Sonfort, I think, have the, the Dutch grown plug there. What I've kept all that down for 18 days... Voor de Grand Prix vorig jaar in de Coureurs-Pak yep. met Helm de Ik heb dat wel zoveel leuke mensen in Zandvoort. gesproken. En ik kan wel die circuit lopen doen in knocking in the puck. Dus ja, ik blijf doorgaan. Ik vind Zandvoort zo'n leuke plek. En ja, het is net als die. Het verhaal daar was eigenlijk om het schoon als ik kan maken voor de Grand Prix, maar eigenlijk was het een verhaal over de community over de super aardige mensen die woonden in Zandvoort. Het was echt onder de indruk van de mensen. Ja, dat vind ik mooi. Um, ik heb nog wel een. Uh, de website van jou wil ik nog even noemen. Dus als iemand wat uh, wil zien over uh, jouw bezigheden en wat je allemaal gedaan hebt, dan kunnen ze kijken naar ww.wayoflife.com ja klopt, maar het it's, is it's it's mijn achternaam... zo so is W, A, I, K, E. Ah ja, a, ja. A, ja, zo is W, of Life... way way of Life met een I tussen. Ja, de www... De <laughs> ...en dan is het W, A, Grieks I, E... ...of Life... .com. Ja. Ja, en, en ik wil graag mensen zien... ...morgen, dus uh, als je ziet ons... ...voor uh, ronde iets oprapen... ...dan ja, geef ons... ...ja, kom langs en kletsen... ...en zo... Uh, het ze het, het, het superleuk vinden. Ja, misschien komen mensen die naar nou jou ja, toe komen onderweg al wat oppikken, dan kunnen ze bij jou op, bij het museum al inleveren. Ja, precies. Ja, yeah, precies. En er is ook bij de titoonstelling in, in het museum, er is ook een kans om de kwal, te maken. Ja, er is een kwal, eigenlijk een plastic kwal. En de idee is dat als je plastic vindt, dan kan je wel daar aanhangen en en de kwal kan tot to, to leven soort of, uh, over de volgende paar maanden. Ja, de kwal die groeit echt, hè? Ja, yeah, precies. Ja, <laughs> yeah, nu is het zo so kleurrijk van al de plastic troepen zie je wel dat. Eigenlijk, zwerfafval is iets. Het is een materiaal. Het is wel. Uh, yeah, vroeger wist het wel iets. Is nu noemen ze het wel zwerfafval. Maar het is een materiaal dat vroeger had de leven En we geven een kans om een ander leven te geven. Nou, ja, je kan er wat mee doen. Ja, precies. Oké, okay, Paul, dan wens ik je morgen en 9 maart. En alvast in, uh, in uh, mei ook al heel veel plezier. Dank wel. <laughs> en uh, doe je best, zou ik zeggen, morgen. Oh, zeker. Zeker. Kijk eens uit voor de banaan, <laughs> En yeah. uh, met de disco muziek. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dankjewel. Super. Nou, dankjewel. Weer zo'n rustig stukje muziek gaan we luisteren naar Carina. Die heeft een interview gehouden met kunstschaatsers Michiel Tasiba en Daria Danilova. En zij hebben meegedaan aan het wereldkampioenschappen kunstschaatsen. We laten Carina horen. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Ik ben op weg naar het ijsportcentrum in Tilburg. Want ik ga kijken naar het kunstschaatsen. De Challenge Cup 2025 is aan de gang. Al twee dagen. En vandaag is het de laatste dag. En nou, ik ben heel erg benieuwd, want er doet dus iemand mee. Michel Tsiba met zijn partner Daria Danilova. Uh, en uh, het leuke is dat Michel uit Zandvoort komt. Hij heeft ook hier op school gezeten in Zandvoort. Dus het is wel ontzettend bijzonder dat we hem uh, live kunnen zien. Dus ik ga eens even naar binnen. We zitten inmiddels op de tribune met een muts en shalom. En we kijken naar Nikki, de Nederlandse kunstrijschaatster. Inmiddels is dus de ronde van de meiden voorbij. En... De ijsmeester is nu rondjes aan het rijden over de baan en zometeen gaat het beginnen. Dan komen de paarden senior uh, hun kuur doen. Ik ben heel benieuwd hoe uh, Nederland het gaat doen. Nederland bestaat dus uit Michel Tsiba en Daria Danilova. Ik ben heel benieuwd. Michel en Daria zullen het zometeen moeten opnemen tegen een paar uit Polen, Georgië, Twee paarden uit Oostenrijk en dan nog een paar uit Frankrijk en Duitsland. Ze zullen voornamelijk uh, hun partner de lucht ingooien, het werpen en dan natuurlijk ook de twist en dan die prachtige pirouette waarbij uh, de vrouw heel laag over de grond gaat en dan moeten ze nog uh, natuurlijk ook af en toe synchroon allemaal uh, sprongen doen. Het optillen van de vrouw met één hand. En dan door blijven schaatsen. En, dat en de vrouw boven je hoofd houden. Nou, dat, is, dat moet je wel echt heel sterk zijn. Maar dat gaan we dadelijk allemaal zien. Nou, daar komen ze op. Ze zwaaien nog even. Ja, ze gaan beginnen. Nou, het begin is goed. Er zit meteen goed ritme in. Hij gooit haar eigenlijk... Vrij snel al nu de lucht in. Zo superknap. Jee, wat gaat dat hard En ze doen ook heel, alles zo synchroon. En zij, Daria, wordt net zo hoog de lucht in gegooid en ze komt zo goed op één schaats weer terecht. Ik weet niet wat ik zie. Het is toch echt een hele mooie beleving als je, als je erbij zit. En het geluid van die schaats in dat ijs, dat is echt ontzettend mooi. Nou ja, hierna volgen er nog twee, Polen en uh, Georgië. En dan uh, gaan we kijken wat ze gehaald hebben. Het ziet er goed uit. Oké, okay, ik heb net even gevraagd uh, aan de organisatie of ik uh, Michel en Daria even mag spreken. Ik heb dat natuurlijk niet met een perskaart uh, geregeld. Maar het mag. En uh, ik had Michel al via Instagram uh, gevraagd of ik uh, een paar vragen mocht stellen. Hij vond het goed, maar ja, de organisatie moet het natuurlijk ook goed vinden. Dus ik loop nu even richting beneden. Ze zijn net echt heel tevreden geëindigd. Uh, dus ja, ik ben benieuwd wat ze te zeggen hebben. Nou, goedemorgen Zandvoort. Ik sta hier nu bij Daria Danilova en Michel Tsiba. Zij zijn net klaar met hun kuur. Uh, hier in Tilburg. Um, ik vond het maar gevaarlijk wat jullie deden. Want ze hebben net een kuur kunstschaatsen gedaan. Nou, het is echt ontzettend knap. En hoe lang hebben jullie wel niet getraind hiervoor? Uh, nou, nah, het is een... An... Voor per deze wedstrijd is het hele seizoen waar je naar nou opbouwt. Ja. Maar ja, dit is een proces van, van de 2018 achtingschaatsen we samen. En een proces van steeds beter worden. En dit is dan ja, een wedstrijd op onze weg richting de Spelen. Ja. Dus ja, maar we trainen zes keer per week, twee keer per dag, vijf tot zes uur per dag. Ja, dat is altijd... Uh, zeven jaar. Zeven jaar, alleen, maar dat is alleen al ons samen. Ja. Daarvoor nog ook in het solo rijden. Dus ja, het is voor mij een, een weg vanaf uh, mijn zevende. Voor Daria vanaf twee zelfs of drie dat ik je bent begonnen. Vier. Vier vanaf vier jaar. Vanaf vier jaar. Al ja. op de schaatsen. Ja. En ook wat we daar voor jullie zagen. Al die jongeren die dan ook dit ja, dat soort... Ook, ook, ook, dat omgoeien. hebben jullie ook ja, ooit ja, gedaan. Ja, zeker, zeker, zeker. Oh, en hoe uh, heb je dan nooit zoiets gehad van... Oh, ik ik hou het niet meer vol. Ik, uh, ik stop ermee Want je moet zoveel trainen. Ja, als je een klote training hebt... dan komt dat wel eens naar boven, maar... Ja, uiteindelijk is het ook een deel discipline die je, die je zelf oplegt. Maar ook het stellen van doelen. Ja. Uh, want ja, het kan niet elke, elke dag een zijn. Nee. En uh, ja, ook gewoon doorzetten soms. Maar over het algemeen hebben we één doel, één droom. En dat uh, geeft ons motivatie elke dag. Dus ja, dat is het. Ja, en wat is die grote droom? Olympische Spelen. Ja. Ja. En hoe ver zijn jullie daarmee? Hoeveel wedstrijden moeten jullie nu nog doen tot volgend jaar? Is dat echt elke maand zo'n grote wedstrijd? Of... Nee, nee. Het, we dus... hebben nog twee wedstrijden. Dus... Okay. Uh het WK, zeg ja. maar, het kwalificatiemoment. Ja. En alle punten die jullie vandaag hebben gehaald, komen die dan allemaal bij elkaar? Of hoe gaat dat? Nee, nee, het is gewoon een wedstrijd op zich. Ja. En op het WK wordt, zeg maar, de klassering gemaakt. Hoe je, wie het beste rijdt, zeg maar, dan een bepaald aantal rijders krijgt dan een ticket, zeg maar. Okay. Dus daar, daar moet je echt pieken. Ja, nou, heel spannend dus. En... Uh, nou goed, en nu? Nu lekker uitrusten? Of moeten jullie nu afsporten, fietsen of uh, eventjes... Uh... Nou, morgen reizen we al af naar Milaan. Naar ja, onze we volgende wedstrijd. Geen ja. tijd, <laughs> nee, nee, nee, nee. Geen tijd ja. voor rust. Geen nee. tijd voor rust. Helemaal naar Milaan. Ja, en ja. woensdag en donderdag rijden we weer in wedstrijd in Milaan. Is dat te streamen voor de mensen om te bekijken? Uh, ja. ja, ik, ik denk misschien via ISO-kanalen. Dat komt vast wel ja. een livestream. Uh, nog niet, ik, we waren met ons hoofd hier, dus geen idee. Ja, wat, dat, uh... snap ik ook, dat snap ik ook. En wat is jullie favoriete... Uh, onderdeel tijdens het rijden, wel welk, want ik zie dat jij echt zo weggegooid wordt en dan moet je maar weer uh, op je schaats terechtkomen of die ene, hoe heet die ene, dat je helemaal zo lang? de doodspiraan, die vind ik echt heel mooi, ja. maar, is zwaar voor de benen, is die, voor, voor wiens benen, voor allebei nee, denk ik? Nou, in mijn mening, want, want ik, moet, ik moet, in het vrije laad, in het programma moet ik dan naar beneden en dan moet je drie draaien vasthouden ja. en met zware benen dan ook nog, om, en dan moet je dan ook nog die twee lift doen, dus. Wauw, en wat is jouw favoriet? Ik hou van trolls. Ja, worpen. Worpen. Wat ja. jij aan het begin? Oh, dat, is mooi, ja. oh, wow. dat is moeilijk, maar mooi. Ja. Ja. Maar als je valt, heb je dan ook niet echt heel erg pijn? Ja, uh, nee. Nee, want we hebben een paar keer mensen zien vallen dat we dachten, oh, ja, die staat wanneer, gewoon weer op. Wanneer je vallen, ja, dat is uh, pijn. Maar wanneer je goed doet, dan je je goed. Ja. goed ja. En je rolt ook meteen door en hup, je staat weer. Ja. En dan uh, ga je gewoon meteen weer door. Blijf Blijven lachen ook, hè natuurlijk. Ja, nou, ik vind het een hele eer dat ik jullie heb mogen spreken ja, ik ik en we gaan jullie volgen. En uh, nou, we houden contact. Ja, Groetjes zijn nog niet schaschel: leukste baasstol van Zandvoort. <laughs> Ja, Jazeker. Bedankt, hè. En heel veel succes. Ook weer ja, in Milani. Dankjewel. Bedankt. ZFM. Dit is ZFM. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. in no sunshine when she's gone. And she's always gone to love. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she is gonna stay In no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away sunshine when she's gone, only darkness every day, in no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. We hebben weer naar een stukje muziek geluisterd. Maar daarvoor hebben wij geluisterd naar Carina Vere. Met een stuk over kunstschaatsen. Een mooi interview. En uh, je hoort echt dat de mensen de passie voor het schaatsen hebben. Uh, we gaan straks naar het tweede uur. En dan gaan we praten met Mirko Gertsen. Over de plannen van het Badhuisplein. Ik ben zeer benieuwd wat uh, Zee ervan vindt. Dan praten wij met Peter Saloos. Die is oud-voorzitter van de Fotokring Zandvoort. Die bestaat uh, 75 jaar. Zodat ook een prachtig stuk in de Zandvoortse krant. Je mag meedoen met uh, mobieltjes en met hele dure camera's. En als afsluiter praten we met Udo Geister, fotograaf uit Zandvoort. En die heeft nu een uh, expositie, maar doet ook nog meer in uh, de culturele wereld. ja, heb je nog een leuk muziekje voor het laatste stukje? Ik heb nog een uh, leuk muziekje met John Denver, met Take Me Home, Country Roads. En uh, daarna nog een stukje Donna van Tensici. Komt helemaal goed, dankjewel. Ja, Oké. Okay. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River.